Met het NOS de hongersnood in Somalië breidt zich uit. De Verenigde Naties zeggen dat een zesde regio in het zuiden van het land nu ook tot het getroffen gebied behoort. Ongeveer de helft van Zuid-Somalië kampt met een hongersnood. De VN waarschuwt dat 750.000 mensen binnen vier maanden dreigen te overlijden als er geen maatregelen worden genomen. In totaal treft de hongersnood zo'n 4 miljoen Somaliërs. Het oosten van Afrika beleeft de ernstigste droogte in 60 jaar. Behalve Somalië zijn ook Kenia, Ethiopië en Djibouti getroffen. Homoseksuele asielzoekers worden vaak afgewezen op grond van vooroordelen en stereotypen. Gebeurt in heel Europa, ook in Nederland. Stellen onderzoekers van het COC en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Volgens hen is er sprake van een trend. Als voorbeeld noemen ze dat niet wordt geloofd dat een asielzoeker homo is... omdat hij zich niet nichterig genoeg gedraagt of dat van een lesbische vrouw wordt verwacht... dat ze precies weet welke straf er in haar land op seks tussen vrouwen staat. Geregeld worden asielzoekers teruggestuurd met het advies hun seksuele geaardheid geheim te houden in hun land van herkomst. In Harlingen woedt een grote brand in een snoepfabriek. Zijn geen gewonden, 70 mensen die in de fabriek waren zijn geëvacueerd. Ook een fabriek die ernaast ligt is ontruimd. Door de brand komt veel rook vrij. Scheepvaartverkeer bij Harlingen is stilgelegd en inwoners van twee dorpjes in de buurt, Midlum en Minnerscha, wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. De brand is rond kwart over acht ontstaan in een spiraaldroger die wordt gebruikt om spekjes te drogen. Het weer in het oost enkele opklaringen, maar vanuit het westen toenemende bewolking en enkele buien, vanmiddag afwisselend wolken, zonnige perioden en buien ook met plaatselijke kans op onweer en windstoten. Temperatuur rond 19 graden, morgen herfstachtig en een graadje frisser. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer. Er is daar één rijstrook dicht. En op de A10, de ring van Amsterdam bij de afrit IJmuiden 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 Kan je vertellen Patrick, hoe ben je zo uh, in de vis beland? Nou, toen ik, uh, toen ik jong was, dan, uh, zullen heel veel Sampse jongens hadden, hebben, uh, heb ik ooit een, een seizoenbedrijf bij, uh, bij Vis van Vloor gewerkt. En dat was mijn eerste aanraking met, uh, met een viskarretje. Um, en uh, oude meneer Floor die kwam vroeger al dat ik uh, klein was en uh, naar Stuyvesant zat te kijken. Ik ben nu uh, 43, maar toen ik uh, een jaar of 18 was, toen zat ik op de bank in uh, zaterdagmiddag. En toen kwam uh, vis van Floor die ventte toen nog door, door de straatjes heen in Zandvoort. En uh, toen kwam opa Floor die kwam dan met een uh, harenkantje door de straat. En die kreeg van mijn moeder altijd een augurk en zodoende... De,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 En uh, ja, zodoende, zo ben ik ooit in de, in de vis terecht. Dan. Ja, dus je bent er zo uh, eigenlijk ingerot. Ja. Je bent ook een echte Zandvoorter, als ik dat goed ben. Ja, oh, is, allemaal. Ik, echte Zandvoorter. <laughs> je moet dan officieel geboren zijn in Zandvoort. Nou, ik wou uh, met de tweelingbroertjes samen. We zijn weer keizersnee in het ziekenhuis. Dus ja, officieel ben je dan niet een echte Zandvoorter volgens mij. Nee, maar toch. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb, het is wel zo. Ik ben in 2001 voor het eerst uh, vakantie geweest naar... Uh,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 die heb ik tot 2011, zitten we nu 2009? Dan heb ik een tweedehands kar? 2009 toen heb ik deze tweede terug, deze kar hm. gekocht.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 en uh, positie voor die karabouwers. Dus jij zag maar, er wel naar uit dat hij eindelijk klaar was? Of? Ja, dat zag er <laughs> wel naar uit. Het was heel spannend, eerst zou hij in maart geleverd worden en toen werd hij uh, gelukkig op de dag van de nieuwe haring in 2009 kwam hij gelukkig oh, de nieuwe kraam.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 dus, uh, ja, mooi. En nu verkoop ik een heel klein snackhoekje, ik ben geen uh, cafetaria met een berenhap of uh, <laughs> nasi schijven, barbie blokken, dat soort nee. dingen heb ik niet, ik heb gewoon een fricadelle, croquette, kaas, euro en een uh, heel klein beperkt snackassortiment, maar het voegt wel iets toe en... Uh,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 30% gestegen moet ook wel met de aanschaf voor zo'n hmm. nieuwe kraam, want het is een... Het uh, zal wel dure investering zijn, ja, mag je, ik vragen wat zoiets kost Je hebt bijna, ja. bijna ineens gezinswoningen ervoor, waar, dus de schrikken <laughs> van die bedragen tegenwoordig. Heftig, ja. dat ja, is heel heftig, maar ja, dat aan de andere kant, ik verdien uh, gelukkig mijn geld mee het gaat... Uh, ja, voor spier, gaat gaat het goed, dus... Uh, nou wel. Maar niet stil blijven zitten en... Uh, ah.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 Oh, dat is ie. Je dat is zo, kaart. Ik heb Oh, wel zien. Mooi, en, helemaal uh, mooi. Dus die mensen die hebben dan ja. uh, recht op 10 dan hebben ze toch 50 cent per haring korting. Ja, en dat is wel mooi meegenomen, en, natuurlijk. En de klantenbinding. Het is klantenbinding. Mensen ja. zitten op verjaardag en die zeggen: Van nou, oh, waar haal jij je haring? Uh, nou, ja, dan trekken ze die kaart uit hun portemonnee en laten oh, ze zien. Geweldig. Uh, gratis reclame voor me. Nou, gratis. We hebben wel 50 cent <laughs> per haring korting. Maar wat het voornaam, wat ja. het ook is, ik. ik ik ben met die haringstrip met die stripkaarten begonnen ja. en toen ben ik heb ik een adresbestandje opgebouwd. Aha. En toen ben ik in 2004 ermee <laughs> begonnen. Uh, ik organiseer een haringproeverij. Dus ja, iedere. Aha.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 Wat voor haring ik verkoop. Ja, en de haringproeverij houdt in dat je verschillende soorten ja, haring. Of de nieuwstal haring. verschillende soorten haringen. Okay. Ik heb laatst een andere haringleverancier aan, aan mijn kraam gehad. En die man zegt: van... Patrick, wat voor haring verkoop je nou? Die en die. Nou, ik kan veel goedkoper haring verkopen. Dus ik kijk met mijn vertegenwoordiger aan. Ik zeg: Luister, ik zeg: Hoe kan je nou beginnen over de haring die jij me nou wil verkopen. op een prijs.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 En dan merkte ik dat mensen het leuk vonden om hun mening te gaan geven. En zodoende ben ik op het ja. idee gekomen, ik ga een haringproeverij organiseren. Het is nu. Nu krijg ik al van leveranciers verschillende partijtjes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 voor die mensen iets terug doen. En dan vind ik, hebben we het met z'n allen graag te veroveren, ons beste ja. mannen, vrouwen en allemaal, om zo een groot feestje neer te zetten. Nou, ik Ik heb geen ja. slager, kaasboer of <GES> andere pisboer die dit doet. Nee, dat is maar dit is uniek. Een, een, een, een haringproeverij is uniek. Ja. Je kan koekelen wat je wil, Een bestaat in het hele land niet. Kaasproeverei. Ah. Kaasproeverij bestaat, wijnproeverei, maar een haringproeverij is echt er niet. Ja. Eners die het dat doet, doe is de Algemeen Dagblad.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 Duidelijk dat mijn klant een andere haring koos en dat ik zelf koos. Ja, dan moet ik het toch met de klantenkeuze, Anders moet ik zo'n feestje niet organiseren. Dus ik heb het twee keer, één keer was het nek aan nek. Ja, toen kon ik maar het laatste setje, toen was het echt A en B, dus dat 1% verschil in. Ja, dan kan je zelf zeggen van hé, hey, die maakt wat lekkerder schoon. En dan kan je bij je eigen voorkeur, maar dus ik heb het twee keer heb ik het echt zo anders bij moeten stellen. Ja, dan.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 Ik, ik klaag niet. Ik heb naar mijn zin in de stad. Het gezinnetje gaat goed. Mevrouw die pakt het door de week heel goed thuis op en in het weekend zijn open en oma klaar. Nou geweldig. Dus, uh, Alle hulptroepen die zijn er en op woensdag anders, ben je lekker vrij voor de zoons. Ja. ja, nou dus dan doen jullie ook nog gezellige dingen allemaal. Ja. En uh, ja, uh, hoeveel medewerkers heb je eigenlijk? Zijn dat heel veel? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Of iets dat verdeeld over uh, ja, nou, de ik dagen? Heb, ik heb twee twee fulltimers van 40 uur lopen en, uh, en nu in het zomerseizoen dus denk ik vijf, vier, vijf partijmetjes En in de winter sowieso drie parttimer's. Ja, het is dus een heel druk het, bedrijf, hè? Ja, en dan nog uh, dat mevrouw in die weekend erbij staat en ik dan zelf erbij. Ja. Ja. Die is niet meegerekend. Ja. Ja, het is een, een viskraampje, maar het is een bedrijfje. Ja, dat nou, is wel heel uh, business is het natuurlijk, hè? En uh, ja, er zijn verschillende werkzaamheden, want ik hoorde je net iets zeggen over schoonmaken. Je maakt ook de vis dus nog zelf schoon, of, of daar heb je natuurlijk ook misschien de medewerkers doet, iedereen alles of zo? Ja, nee, dus ik sta, ik sta uh, voornamelijk uh, te bakken. Okay. Ik ben de bakchef. Ja. En Erika is uh, ja, die snijdt de haring negen uh, van de tien dagen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 With shame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 Dus ja, het is afhankelijk van de weer hoeveel van die schotels het zijn. Ja. Maar ja, is het heel mooi weer? Dat vind ik niet zo erg om daar niet nee. zoveel. Want het is toch een arbeidsintensief uh, ding met uh, opmaken, garneren. En dus dan hebben we heel druk aan die kar en denken van nou, het is nu barbecue weer. Hebben eh, we geen schotels? Prima. Ja. Maar nu is het wat stilmer en hebben we wat meer tijd. Ja, dan we, omdat we toch met, met vijf mannen gauw staan. Mm. Hebben we wel voor mensen tijd uh, om, om ook de visschotels te maken? Ja, en, en, uh, ook al dat, is het dat, mooi dat weer, verkopen ja. nooit nee. nee. Uh, dan uh, springt mijn vrouw wel bij, of mijn schoonmoeder springt bij. Ja. Je zal nooit nee gaan verkopen. Ja, dus dat is een hele jaar mensen, door. Behalve ja. mensen op, de, op deze dag, mm. uh, nu vanmiddag om drie uur aan elkaar staan, van ik heb voor vanavond een vischotel nodig. Ja. Zegt mijn vrouw, visschotels moet je minimaal een dag van tevoren bestellen. Mm. Want uh, ik leef in een schaal met...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 En het is alleen een reclamestukje hoe mijn schotel eruit ziet, hoe mijn uh -huh. spulletjes maken, hoe mijn genades maken, hoe mijn haring smaakt. Het is gratis reclame. Dus die ja. schotel is niet een, een, een winstpakker of een, uh, een bepaalde winstmarge maar je er vast zit. Een, uh -huh. Ik zie een visschotel is een reclamesding wat mensen ja. op tafel zetten. Ook oh, waar heb je die schaal vandaan? Bij de CBWin. Ja. Prima, er zitten tien mensen op zo'n feestje reclame voor mij. Ja, geweldig. Ja, ja, ja daar gaat mijn visgoot om. En dan komen ze ik... ook nog even zo'n visje halen ja, natuurlijk. een advertentie <laughs> in de krant kost ja. me geld... Ja. en deze, deze reclame gaan mensen zelf voor mij uitspreiden... Ja. terwijl ze er nog voor betalen over die schaal. Ja, dat dus is als mooi. ik daar die prijs naar beneden... Uh, voor een, een, uh. een redelijke prijs kan maken... Ja. ben ik tevreden. Dat vind ik belangrijk met mijn visschalen. Dat ik, we verkopen een hoop schotels per jaar...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 op Zandvoort heb je zoveel vis, viskramen, wij een vloer, Kroon, eh, strandtenten die steeds meer vis gaan verkopen. Eh, leveranciers die rijden tegenwoordig gewoon iedere dag op Zandvoort aan met koelwagens. Oh, dus zelf hoef je het niet eens meer te halen of in te kopen, nee. want eh, ik begin, we beginnen allemaal half acht in de loods en eerlijk mm. s'avonds te klaar ben is het ook weer half tien met schoonmaakwerk werk erbij. Ja. Dus om dan nog naar de Muiden op en neer te rijden, dat, ja, dat zie ik niet zitten, want dan moet ik echt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 nou, bedankt voor het interview. Heel helemaal leuk? Dankjewel. dankjewel. <laughs> Alle beste, dankjewel.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 Fame choree, um canto de Zal ik me me op, maar ik verloos te bevrijden. Ik ga doorgaan, ik ga En dan moren, en dan saudare, en This is the light This is This is Ten Ten Neugeborenes Leid Vergiss niet Manchmal Fallen Wir Auch Heel Dan Fall Auf Jesu. Manchmal einsam gepflästet auch mit Schwert, denn Himmel schwarz und regnen voll dein Can't stop.